In 2011 wilde de toenmalige minister Leers Mauro terugsturen naar Angola. De jongen, die toen 18 was, kwam op zijn negende naar Nederland... en woonde bij pleegouders in Limburg. Uiteindelijk kreeg hij een studievisum en dat visum is nu omgezet in een verblijfsvergunning. Mauro zegt dat hij zich niet alleen blij voelt, maar ook raar. In Afghanistan zijn opnieuw burgerslachtoffers gevallen... bij een luchtaanval van de NAVO. Het zouden twee kinderen zijn...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 Welkom bij de Wat is er, Sjaan? Nee. Nou, uh, het is toch elke keer weer iets bijzonders, vind ik. Ja, hè? dat we hier zitten. Ja. Nog. Nou, <laughs> nog. Al, ja, nou ja. nog. Ja, ja nog. Alles is eindig, maar uh, volgens mij zijn we net begonnen. We zijn net begonnen. Hoofddirecteur van Carls Magazine. Ja. Carlo Brandsen zit naast me. Aanwezig. Nog steeds Carls Magazine. Je baant zich ja. allemaal goed. Carls ja. blijft ook ja. en zo. Ja, nee. Ja, ja. We gaan het hebben over Alpine. En dan niet over die stereos, al. nee. Alpine. Het sportlip Alpine. Alpine. Alpine. Ja. Ja. ja, Renault Alpine. Weet oh, je wel? Voilà. A310? A310 nee, nee, A110. Laten we nou beginnen met het begin. a ja, Dat was die ronde. Die hele mooie ronde, dat die vier lampjes, lichtblauw. Ja, dat is net natuurlijk als Alpine. Ja. Ja. Dat is voor ja. mij, is dat Chris Visser, uh, uh, uh, Nederlander, Alpine liefhebber, directeur van een van de grootste Renault leaders in Nederland, uh, gevraagd om Alpine in Nederland weer verder te gaan beleiden. Want het komt, het komt weer op de kaart hier, hè? Klopt. Alpine. Klopt, ja. Als als bij echt merk. Nee, bij als als, als slagrum als... op de Renault taart eigenlijk. Ja, ja, ja. Je moet zien. Uh, de labels die Renault heeft zijn eigenlijk in Europa is Renault, Dacia. Ja. En daarnaast komt nu, uh, nu Alpine. En ja, daar nou, komen de sport. sportieve autos in. Nee, Renault Sport is een, eigenlijk nog een aparte okay. afdeling van Renault. Dat ja. zijn eigenlijk de sportieve, gewone Renault's. Mm -hmm. En dat is natuurlijk wel een link met Alpine. Alleen Alpine wordt echt als een aparte. Brent neergezet. Ja. Het ja. wordt de AMG uh, van Renault. Nee, dat is Renault Sport. is oh, eigenlijk de AMG van Renault. En ja. dat is het nu ook al echt. Dus het maar, worden hele aparte modellen dus eigenlijk. Het is gewoon een hele aparte, ja, aparte auto. Ja. Ja. Ja, ja, ja. En gaan we dan inderdaad weer van die hele mooie gekke of dingen zien die we in de jaren 60 en 70 uiteindelijk tot de maar A310. Alpine Alpin, Alpin Alpin is eigenlijk de... ontstaan omdat er was een Renault dealer. Ja. En die, uh, die reed rally's met, met, uh, met Renaults. Ja. En die waren nog niet snel genoeg. En hij wilde die rally's winnen. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft op basis van Renault delen. heeft hij eigenlijk een eigen auto gemaakt. En daar komt hij rally's mee winnen. En dat is eigenlijk Alpine. Juist. Zoals dus Alpine, Amart in Italië. Ja. Nou ja. Uh, Ook weer niet. Dat is, dat, dat is, dat is meer maatregelen. Het was geen Fiat dealer. Kijk, ja. je, kunt, je kunt een merk um, um, uh, Alpine's ontstaan. Hm. uit de behoefte van die specifieke dealer ja. om, rally, om rally's te winnen. om Precies. gewoon te scoren met die auto. Ja. Betere en, vergelijking is Oerenhout die uh, bij Mercedes, die was dealer namelijk... auto's ombouwden En dat werden uiteindelijk de, de SL's destijds. Ja, ja. In de jaren 50. Ja. Je onderbrak die meneer. Ik die was al net al met een heel, heel interessant verhaal ja, bezig ja. namelijk. Ja, ja. Sorry. Ja. Ik lig het ja, even helemaal af. Te ja, maar heel nog, heel, he? veel, ja, heel veel merken en modellen die ontstaan uit de marketinggedachte. Mm -hmm. Alpine zijn eigenlijk ontstaan uit de behoefte om iets, uh, om iets te doen met, met een auto. Ja. En uh, dat is eigenlijk uh, goed gegaan tot, uh, tot de jaren 70. Totdat... Um, Renault zich er ja, meer mee ging bemoeien. En die wilde natuurlijk ja, volume en geld verdienen met die auto's. En toen kwamen de marketingafdeling van Renault... gingen zich mee bemoeien. Ja. En die ging eigenlijk een hele andere weg op met die auto. Ja, weg, weg. Anders. Ja. Ja, ja. He, want de auto's die bleven wel uh, technisch eigenlijk hetzelfde... maar werden zwaarder. Waardoor ze eigenlijk minder competent werden. Maar het gaat dus ook nu niet om volume. We zijn weg, terug naar de oude weg. Ja, de bedoeling... Uh, Heden ten dagen uh, moet je gewoon uh, volume draaien... wil iets, yeah. wil iets kunnen bestaan. Hmm. Dus het doel is wel om 5000 auto's per jaar te verkopen vanaf 2016. Ja. Oké. Okay. ik wil je niet onderbreken. Nee. Maar ik heb je toch enigszins bezig gehouden... met het vormen van een nieuwsrubriek. Ja. Waar Komt we allemaal het programma mee starten. Want we hebben ook Mario Vos aan ja, boord. net terug is uit New York. Waar de autoshow is geopend. De New York autoshow. Met, met, met het nodige nieuws. Ja. Maar over nieuws gesproken. We moeten dan toch even keteren, Want anders wordt opa een beetje, beetje pinnig. Ja. Eh, Carlo. Opa, opa heeft, heeft een half uurtje bezig ja. geweest. Ja. Net achter de computer. Nou, johan, Ik, hou Ik hou het wel Dat kort. Ik hou het wel kort. hier zie je maar die oude journalistiek. Ja, maar alles wordt altijd korter naarmate hij ouder wordt. Behalve plassen. Maar, um, even frequentie. Nee, maar. Kijk, Mario die is in New York geweest op de autoshow. Dus ja. die heeft veel nieuws. Dus ja. ik hou het even kort. Dit keer. Daarom was het ook maar een halve vraag. Oké, ja. Huiver. CO2. Gemiddelde CO2-uitstoot mm -hmm. van automobielen in Europa. Ja. Is in 22 landen. We hebben er 23. In 22 landen omlaag gegaan. Is mooi. Is leuk is goed. Eén land ging niet omhoog. Nederland? Nee. Oeh, België. België? Ja. ja. ja. Het is weliswaar met maar 0,2 gram per maar kilometer. Toch. Maar toch? Het, het is wel omhoog. Het is het enige oh. land in Europa. Meer uitstoot. Het stond in het artikel niet bij hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. Heb Wil jij het over, Mario? Ik, kan het vermoeden. ik heb nou, een vermoeden. Nou, ja. de... In België worden altijd heel veel diesels verkocht. Ja. En die hebben een lage CO2 uitstoot. En nu worden er, omdat die diesels wat zwaarder belast worden, worden er meer benzineauto's verkocht. En, en dan dus. Gaat CO2 Kijk, ik dacht dus dat de je verkoopt. Uh... Zo Mario Vos, die werkt voor Caros. Je snapt nu waarom? Hij zit hier om het nieuws te duiden. Waarom zit jij hier dan? <laughs> nou, dat vraag ik mezelf al jaren af. Porsche 911, Porsche. Ja. Porsche. Ja, ja, ja, in ja, ja. 2013. Ja, mijn aandacht. Ja. In 2013. Dat is nu. Dat is dit jaar. Mm -hmm, mm -hmm, komt mm -hmm. de 911 turbo? Ja. En de 911 Turbo S. Ja. En die... En, en, en, ja, dat, dat is dus nu bevestigd dat die oh, dit jaar komen. Verwassend. En, en de eerste, de 911 Turbo, die mm -hmm. krijgt 532 pk. Oké. Okay. Best veel voor zo'n wagen, ja. hè. En de Turbo S die krijgt 557 pk. Nou weet ik dat ik hier met twee Porsche-rijders aan tafel zit. Mm -hmm. Niet zijnde de man van... Ja? Ja, ja. ja, ik heb ja? hem nog. Ja, jij ja, hebt hem nog, hè? toch? Dus, ja. Maar jongens, dit zijn vermogens, daar kunnen jullie slechts van dromen. Als wij samen, uh, onze twee ouders opgeteld, ze komen daarna overheen, denk ik. Zitten we ja. daar lachen ja. Ja. Zit ja. er lachen boven? Zie je er lachen boven? Ja. moeten we in een treintje gaan rijden. Ja, ja dat is gewoon een, ja. op ja. een beetje opduwen. In Punjab daarentegen, weet je waar dat ligt? Punjab. Dat is toen niet meer mijn little friend. <laughs> yes, yes, oh, yes, yes, daar heeft een boer. Ja? Maar dat is toevallig, want dat had ook een timmerman kunnen zijn of een directeur. Een boer uit Punjab, die ja. heeft 13.000 uh, dollar betaald. voor een nummerbord. Mm -hmm. En dat had alles te maken met de, de kentekencombinatie de erop, staat AK47. Dat meen je ja. niet? Ja, dat was daar vrijgekomen in, in Punjab. En dat, die boer, dat is het die type nummer van de Kalashnikov, hè? voor de recensers. Precies, ja. precies, precies, precies. En de grap is nu: het op... nummerbord is bestemd. Ja? Voor? voor? een Honda Scooter. Mm -hmm. Van duizend van, van dollar. Dat is wel gaaf. Grappig. Ja, voor de leuke nieuwtjes moet je ja, bij mij zijn. Ja, dat ja. Vers van de pers. Gisteren is de 30ste Tesla Model S in Californië geregistreerd. Zo, dat is veel. Dat dacht ik. Dat dacht ik ook. Vandaar dat ik hem even noem. De mm -hmm. Jaguar F-Type. Ja. Binnenkort... Uh, uh, uh, uh, hier ook in de bioscopen. Uh, uh, echt een mooi auto trouwens. Is uitgeroepen <kwijnt> tot World Design Car of the Year. Kan ik me niet meer Ik heb die auto een paar keer het echt gezien. Jij vindt hem natuurlijk weer niks... want hij moet het tegen de 911 gaan opnemen. Maar geloof me nou maar... als je nou een beetje stijl in je donder hebt... dan vind je die F-Type wel aardig. En dus terecht World Design Car of als the Year. Horen, wij horen al een halve eeuw dat allerlei auto's het gaan opnemen tegen, tegen de 911. Ja. En dat is uh, nog nooit gebeurd. Dus. Met hartelijke felicitaties nou, voor 9, dat, 9 dat, 11, 15 Dat, ja. dat treft, want ja. in want? 2014 ja. gaat gaan we het weer proberen. De Spijker ja. B6 of 9, dat weet 6. ik niet, Venator. Ja. Venator, Venator, in productie. De B6 Venator. Ook een 911-biter. Die, die, die Porsche die krijgt het nog moeilijk hoor. Want Wie? aan en ik, kant, uh, vooral van de ene kant op de linkerflank de Jaguar F-Type... Ja. en op de rechterflank komt gewoon die spijker binnen zeilen. Ja. Het is altijd wel gek dat je zegt... hé, hey, er is een spijker in mijn wiel. Dat is dan weer niet goed. Dat flauwe woord Het is een flauwe met Hele zwaard. flauwe Was wordgrab. dit het nieuws? Nou, ik heb het het beste natuurlijk voor het laatst bewaard. Uh, mm -hmm. Want de eerste Nissan Leaf is in Engeland gebouwd. Die kwam tot nu toe uit ja. Japan. komt ja, ja, ja. komt nu uit Engeland. Ja, is overigens ook meteen wat verbeterd. Er een... zit een benzineboter in. Nou, nou, dat heb ik altijd al gehoord. Ja, doe toch. Nou, red range de extender. Nissan lief en ga hem leveren met een range extender. Ja. Dat is de enige manier waarop deze rijdende zetpil, maar dan nog erger, gaat overleven. Nee, dan besluiten ze om hem in Engeland te bouwen. Dat gaat helpen. Ja, maar dat is dan wel weer, moet wel zeggen, die, die, die actieradius die is geloof ik van 100. 130. Carlo, maar hoe laat, of hoe vaak heb jij ermee gereden met een lief? Nou, eh, ik zal je vertellen, de laatste keer was tezamen met de heer Van Werven... Ja, dat ja, was onvergeten. Ik, ik weet dat jij hebt Renault-banden en dus ook Nissan-banden... Mm. maar geloof me, het is drie keer niks. Die hele wagen niet. Ook niet na de prijsverlaging en ook niet nu die zogenaamd sneller kan laden... en verder komt op één volle batterij. Net als de Renault ZE, dat is een, met die kont, die Whale Tail... Nee, als, het als we het over, we over Renault land. CC hebben, dan ja. hebben we het over Renault Zoe. Ja. Dat is tot nu toe de, alles de lief is de ena slimste hmm. elektrische auto die er is. En de Zoe de allerslimste. Maar we hadden je besteld, Chris, ja. voor Opie. Ja, maar ja. weet weet ik, weet ik. weet je wat Op zich, je ja. kunt van heel veel kanten naar iets kijken. Mm -hmm. Ja, nou, maar wat hebben we gedaan en ja, okay. we vonden van alle kanten lukken. Nee, we zijn er niet bij. Laatste nieuwtje, Outlander. De Mitsubishi Outlander is er nu ook in een... Plug-in hybrid versie. Ja, niet uh, aan te slepen, Carlo. Niet aan te slepen. Dat is maar goed ook, want uh, in Japan is inmiddels een telefoontje gegaan... naar de kopers van de wagen om hem even niet te laden. Want hij kan afvikken. Moet je een beetje warm. Ja, oké. Okay. Dus, uh, uh, maar voor Nederland zou dat geen gevolgen hoeven te hebben... want de, nee. de exemplaren die in Nederland zijn besteld... Die moeten nog worden gebouwd. Mm. En het vermoeden bestaat dat die pas worden gebouwd op het moment dat dit probleem is opgelost. Maar het mm. zou je maar gebeuren: je staat ja. je Outlander een beetje op te laden. dan je: die hele grote ja. rookplaat. Ja. ja, je kan nog van tevoren verwarmen, hè, zeggen ja. ze dan. Ja, voorverwarmen. Dat is makkelijk. Dat wat was staat een... er in New York? Dank je wel, Wat een briljante uh, nieuwtjes Dank allemaal. U. Mario, wat staat er allemaal voor nieuws op de, op de, op de uh, autobeurs in, uh, in New York? Um, allereerst is dat de Range Rover Sport. Ja, mooi hebben die. ze daar onthuld. Mooie hm. dingen. Dat is, ik hou helemaal niet van SUV's, maar ik vind nee, dit niet. echt een hele mooie, mooi, ja? hele mooie auto. Waarin is hij anders dan de dan de dan de uh, oude sport? Hij is om te beginnen 420 kilo lichter. Kijk, dat scheelt al een stuk. En daar wordt hij zo'n auto meestal een heel stuk dynamischer van. Ja, dus ja. hij is niet meer 2500 kilo, maar uh, dik boven de twee ton. Dus, Nog maar twee ton. Ja, pittig, maar uh, het scheelt wel. Ja, ja nou, het scheelt aanzienlijk. En, uh, en wat aardig is daar, daar komt natuurlijk een, een 5 liter V8 motor in... die in Nederland niet verkocht zal worden waarschijnlijk. Twee, drie liter turbodiesels en een dieselhybride krijgen we. Ja. Eind van het jaar. Die, van, van, van, Dan een Range Rover dieselhybride. Ja. Okay. Range Rover Sport ja, dieselhybride. Dus, dus een hele mond vol. Maar. Nou. En uiteindelijk komt er over een paar jaar ook nog een 2 liter turbomotor. Een 2 liter? Jeetje, die turbomotor. die 2 ton moet gaan versnellen. Nou, dan is het geen Sport meer. Ja, zit, die zoutmotor zit ook in de XJ. Ja. Uh, die doet het daar ook goed. Dus ja. wie weet. Ja, downsize. We weten. Ja. Het kleine motoren ja. veel veel duurbaarder op. Maar waar, waarom vind jij de Range Rover Sport... een uitzondering op de SUV-regel, Mario? Want je hebt een hekel aan segment. Ik vind het ineens een hele stoere auto. En daar gaat het net met Bas al even over. Als je nu de drie modellen van Range Rover bij elkaar ziet... de, de, de Evoque en de ja. Range Rover Sport en de, gro de grote Range Rover, ja. dan is het ineens een geheel. En het past ja, ja. heel goed bij elkaar. Ja, ja, het ik tussen. vind die Evoque trouwens ook een mooie auto. Ik heb er ook even in gezeten daar. Nou, ik moet je zeggen... Maar we hebben het vorige week al over gehad. Dus we niet... Ik heb in die Range Rover TDV6 gereden. Wat een dijk van elkaar. Wat een ongelooflijk lekker auto. Maar dit is maar jij houdt dan ook heel erg van de SUV's. Ja, nee, helemaal niet. Dat is het grappige juist. Nee, maar, nee, het is... maar die mensen erover. lekker groot. Die, die Je toch, er over. Het is Dit zijn toch bussen? Ja. Ja, het is een bus. Heel lekkere bus heel lekkere stekker. Toen kon je kunt er met zeven mensen in. Een zeven Die was voorheen niet. Want dat 5 nu kun je er met zeven in. Dan kan er ook ja, met zo'n HTM achterop. Dat is express voor de Amerikanen. Want de Range Rover Sport wordt het best verkocht in New York. De beste ja. plek waar je zo'n ding kunt verkopen. Kan je overal parkeer ja, namelijk? Nou, overal parkeer. <laughs> je kunt er lekker mee doorrijden. Ja. Om de 50 meter stoplicht. Dus Handige ja, auto. De Amerikanen willen graag zoveel mogelijk zitplaatsen hebben. Maar Mario, jij ja, gaat mij niet vertellen dat de Range Rover Sport het enige die wil. Nee, ik hey. heb een hele, hele waslijst. Daar hebben we niet eens oh, tijd nee, voor, denk maar ik. Doe maar eens, even, even snel. Jaguar had uh, ook twee nieuwe modellen. De XJR, de sportversie van de XJ. Ja. Met een 550 pk motortje erin. Maar in, de, in die... In dat statige... In het hele statige apparaat. Ja, dat is ook weer boven de twee ton volgens mij. Hè? En niet alleen in prijs maar ook qua gewicht. Die XJ uh, ja, die zal ook wel net boven de ja, twee ton uitkomen. Hoewel ja, ja. het een aluminium auto is, dus die is wel licht. Ja. Maar als het stuk licht dan groot zou. Als je dat ziet staan... Ja. Nou, dan, dan, dan durf je niet eens meer te bewegen. Ja. Nou, dat is een prachtig altijd. Die op die foto's wat ik zag. Het kan nog sportiever binnen dit hele gamma van zeggen. Okay. Want dan hebben ze ook nog een XKRS-GT. En die hebben ze lichter gemaakt. En een grote spoiler erachterop, een dikke wielen. En allemaal, allemaal het sportmodel, is super. Ja, echt gewoon klaar voor, uh, voor het circuit, zo'n beetje. Okay. Dat ding. Helaas komt het niet in Nederland. Misschien als we er heel veel druk achter zetten bij de importeur, dat we dan toch die auto krijgen. Oh, dat is beginnen wel een aardige. Wie zit er op te wachten? Dat kun je je wel afvragen? Ja. Maar goed, we hebben een Range Rover. We hebben Jaguars een vrij, <coughs> ja. vrij Brits gezelschap in, op een Amerikaanse show. Ja. Is dat niet vreemd? Um, ik of? denk dat dat een belangrijk afzet maakt voor ja, dat het, is dat, dat ze ook daarom ook. die auto's ja. staan presenteren. Ja. Ja. Dus, ja. Ja. Maar nog meer daar? Ja, dat was natuurlijk van de Amerikaanse zijde Cadillac CTS, helemaal in het nieuw. Ik. Oh. Uh, ik vond hem niet echt mooier dan de vorige, maar dat... Hm. Uh, blijft een vierkante broodtommel. Ja, hij is wat ronder geworden nu, maar als je dat hele markante, scherpe design van die Cadillac <laughs> ja. voorheen zag... Ja. dan hebben ze dat nu afgezwakt. Ja, dan, dan wordt het er niks aan de hand, de auto. Het ziet er een beetje uit als een face mislukte facelift, maar ja. dat is mijn okay. persoonlijke mening. Uh, Ook de Jeep Cherokee ja. heb je daar gezien, hè? ja vond ik ook al niet zo mooi, ook lelijk. Vond je ook vindt hem wel lelijk, toch of niet? Je ja, vond het gewoon echt lelijk. Ja, precies. Ik, als je naar die grill kijkt, dan lijkt het net alsof ze een heleboel van die BMW nieren op een rijtje hebben gezet. <laughs> nee, ja, maar een Jeep, hallo, moet zeven ribben ja, hebben. Die. Ja, die moet van die speldjes hebben, maar die ja. moeten in de grill zitten. Die moeten niet doorlopen in de motorkap. Dat is gek. Dat vond, vond ik niet mooi. Dit soort eiersnijder is het geworden, maar dan met een ruit erin. <laughs> Uh, heel groot ja. ei hebben. Ja, heel groot. Maar, ja. Maar, ja. Maar, um, we zijn de ik, ouders aan het bestje geloof ik. Maar ik denk dat die auto even moet groeien. Die moet je een paar keer uh, gewoon met, met, met 170 voorbij zien komen op de linkerbaan. we op een Easy vliegen. Achter een Cayenne aan, weet je wel, <laughs> op weg naar staat met skis op het dak. En dan wordt hij ineens, gaat hij leven. Ja, dat zou kunnen. Dat, dat, dat dat zou kunnen. Twee minuten van Mercedes nog? Ja, wacht even. Nee, nee, laat maar we een eentje als heeft. heeft. Po. Ja. Bas is echt ja de meest in de Franse woord Ja, dat Ik denk voordat hij te verloren gaat. Vol, maar, je, vol, ja, je, ja, ga, okay, ja, ga door, Mercedes. Mercedes. Mercedes. Mercedes. Twee minuutjes van Mercedes nog. De CLA 45 AMG. Dus het sportmodel van de CLA. CLA ja. is pas geleden gepresenteerd. Binnenkort leverbaar in Nederland. Prachtig Wel een mooi karretje. Prachtig. Echt een ja, mooi parking. karretje. Ja. Ik, ook, ik reed. Fantastisch Maar, maar het zien. sportmodel, wat, wat moeten we aan de ja, denken Ja, dat is een 2-liter vier cilinder ja. Met eh, 360 pk. <laughs> Nee. Dus is dus de sterkste viercilinder turbomotor die te krijgen is op de ja. markt. Gaat hij wel sneller dan de BMW M1? Uh, 1, 1M Coupé, 1M. Ja, Dat denk ik wel, ja. 360 pk. Ja, dat heeft hij niet. 345 is ja, ja. het scheelt toch. Okay. Ja. En, ander Mercedes-nieuws. En om jullie. Uh, tevreden te stellen op het gebied van elektrische aandrijving. Ja, nou, daar zijn we nu vijf... dol op. Ja, dat is wat de Mercedes vijf... B-klasse electric drive. Goed. Ja. Zeg, dan even <laughs> qua... Daar gaan we heel snel uh, overheen, merk je nu. In, het, in zijn totaliteit, zou ik maar zeggen. Nou, dus, voordat we dat doen, moet ik even... Er zit nu nou de voorzitter van de oude Club, Arno Langendam... die zit te luisteren. Nee, nee, en die kwam Langendam ik tegen. Weer. Ja. Ken je die? die heeft ja, ook een auto. Zo'n mok. Ja, die twittert. Die ja. kom ik tegen bij een wasstraat in Den Haag. Ik doe de deur open... Vanuit de Mercedes-B-klasse van mijn vrouw. En die zegt, ha, Basti niet twittert. Toen dacht ik, dat Twitter, daar kijken wel veel mensen op. Ja, natuurlijk. Dus ik zou hem even de groeten doen. Jij wil niet weten hoe hebben nu Mercedes-Benz Electric Drive nieuws gebracht. Arno, voor jou. Dat is 250 petrol gun in Twitter. Ja! Hoe heet jij daar? Hoe heet jij daar? Dat is duif. Yes. Dus okay. Ik weet ja. niet waar dit over Wij gaat. Wij doen leuke dingen oh, op Twitter. Twitter. Ken je dat? Zo nee, ik, mensen. Nee, Wij Twitter ook. Dus <laughs> dat zeg ik. Hé <laughs> hey, jongens, maar even. Nu even in zijn totaliteit. Ja. Autoshow New York. Moeten we daar naartoe? Ah, het is een beetje ver, maar New York is een leuke plek om natuurlijk te ja, gaan. Ja precies, hey. maar die show zelf ik stelt een... toch helemaal drie nee, keer niks voor. Tuurlijk. Het is een kleine show in twee, <clears throat> twee halletjes. Het, het, ja. is een, het, het is een kwart rij, nog niet eens waarschijnlijk. Nee. En het is, uh, het is nog niet de helft van Genève. En er staat een, een, een, het 80% is... procent van het nieuws is Amerikaans wat ja. nooit hier naartoe komt. Ja. Normaal gesproken wel, maar als wij zoveel nieuws zouden hebben gehad op de RAI... dan waren we heel erg blij Blijf. geweest. En New York is de show, de, de hallen staan gewoon midden in de stad. Ja. En dat is wel gezellig. Dat is wel gaaf. Ja. Dat is wel ja. ontzettend gezellig. Okay. Punt, punt, punt voor jou. We gaan naar Alpine, want Chris Visser zit hier aan tafel... algemeen, van, uh, algemeen directeur van de Renault Renaudealer. Ik had ook een Altien vroeger. Ja, had je een Altien? Ja, nee, Altien. Ik had een Renault. ja een renault 10 oké dat er een Renault 8 en je Renault een Renault 10 ja maar en die heb ik toen uh, die heb ik toen bmw rood laten sparen met mm -hmm. uh, met witte strepen en uh, nee zonder strepen en toen noemden we hem renault al 10 maar daar zit hier iemand die is liefhebber en verzamelaar en bovendien door renault in parijs gevraagd om plaats te nemen de alpine advisory board of alpine advisory board um, is visser, maar zelfverzamelaar en liefhebber. Hoeveel uh, alpins zitten er in de collectie visser? Ik denk een uh, stuk of tien of zo. En het is van het oudste tot het nieuwste? Alpien. Ja, ja, ja. Op hoe, op is die, hoe is die liefde zo Zat gekomen? Zit er, er nee, een Renault 10 bij? Wat zeg je? Zal er ook een Renault 10 bij? Een 8-Gordini. Oh ja, 8-Gordini oh, is een hele leuke Met auto. blauwe te strepen. Ja, Altijds, ja. Okay. ja nee, ik ja. was in 1985, toen was ik 23. Toen was ik denk de jongste renault van Nederland. Mm -hmm. Had ik een heel klein... Uh, Klein bedrijf, we kochten 80 auto's per jaar. Ja. Dus al die hele mooie auto's die we toen hadden, ja, die kon ik natuurlijk niet betalen. En ja, heb je dan toch wel, dat vind ik dan toch wel heel mooi, en ja. bijzonder. En door de tijd heen heb ik die auto's uh, gekocht en verzameld. Ja. En dat is eigenlijk vooral uh, inderdaad uh, alpines en wat bijzondere uh, Sportievere Renaults eigenlijk. Ja. En, en vanuit die liefde, want dat is in Frankrijk dus niet onopgemerkt gebleven... Uh, hebben ze gezegd van nou, we gaan Alpine reviven. W wat is de achterliggende gedachte? Want heeft dat te maken met Le Mans, waar uh, Alpine weer gaat Ja, gaat, uh, Dat is onderdeel van het marketingplan om het merk natuurlijk wat meer in de, ja, okay. in de picture te brengen. Maar ik zoek even naar kip en ei. Maar, hoe is dat uh, gekomen? Kijk, het is, gewoon, het is gewoon een heel mooi merk. Uh -huh. Dus het is gewoon ook een kans. En eigenlijk als je kijkt wat uh, al, alle volume merken aan het doen zijn, die zijn zeg maar, hun oude iconen... zijn ze eigenlijk weer opnieuw um, aan het oppoetsen en ja. aan het brengen. Dat, dat doet Renault eigenlijk ook met Alpine. Hadden uh, Al ze ook Gordini kunnen pakken trouwens? Hadden ook Gordini kunnen pakken, maar Gordini is zeg maar... een, een, een bestaand model wat specialer ja, is gemaakt. Ja, ja, ja, Alpine en Alpine is echt een heel specifiek model. Ja. Oké, okay, nou ze liet Renault vorig jaar een, een conceptcar zien, de A10-50... Is dat de auto die we gaan, gaan, gaan, gaan zien? Nee, op zich had, had Renault die had de techniek om die auto te maken. Ja. Uh, Laurens van der Akker, dat is een Nederlandse designer... uit de hoofddesigner van Renault, die had een hele mooie, mooie, mooie schets liggen. Ja. En die heeft hij gewoon op die auto geplakt. Ja. En dat is eigenlijk het begin geweest van het idee van... oké okay, We gaan dit wat doen. We gaan okay. het weer terug, ja. Op zich, um, uh, Alpine, eigenlijk het belangrijkste van Alpine is zeg maar, de rijdynamiek. Ja, dus hoe, hoe rijdt zijn auto? En dat heeft niet specifiek met heel veel vermogen te maken. Want dat ging Alpine later doen. En dat is eigenlijk niet de goede weg. Wat Alpine gaat doen is eigenlijk... Uh, ja, we pakken vier wielen. We pakken een motor en die zetten we op de beste plaats... tussen die vier wielen in. Uh -huh. En dat gaan we eigenlijk zo, uh, zo licht mogelijk produceren. Dat is de basis, zodat hij zo snel mogelijk een, ja. uh, een niet rechte weg uh, een uh, over kan. Het idee van Colin Chapman, maar dan in het Frans uitgevoerd. Ja. Colin Chapman. Bijvoorbeeld. Ja. En dan met een hele mooie crossover. Kro ja. Een gaaf design. Ja. En dan, um, en dat was Alpine in zijn tijd, was bijvoorbeeld op Le Mans, moest uh, bijvoorbeeld, of bij bepaalde races moest mm. de concurrentie bijvoorbeeld zes keer stoppen om te tanken en ja. een Alpine maar drie keer. Ja, ja. Dus die auto's, omdat ze zo licht waren en hele slimme motoren hadden, waren ze ook heel zuinig. Ja. Dus ik ze niet. toch ook al hadden ze minder vermogen. Ja. Maar en wat dat... gaan we zien? Ik wil even naar de toekomst. Want we gaan we zien. 2016, dan nou, en, en, staat een nieuwe Le, Le Mans even noemen. Ja. Anders, anders wordt we moeten ook rijden, ongeduldig. We moeten rijden. Er... Ja, maar ik hou ik, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Twitter in de gaten. Ja, okay. Overigens volgens ja. Lydia911, ik denk dat ik weet ja. wat foto's ja. goed. Is dit er niet voor oude mensen? Maar, dit, maar verder mag ik gaan. Wanneer gaat het nou over de Le Mans-versie van de opening? Mag ik dus ook meedoen? Er ja. oh, komt in... Um, Alpine heeft een uh, tie-up gemaakt met een Frans team... met uh, een LMP2-auto. En die hebben ze Alpine genoemd, in de kleuren van Alpine. Dat staat wel heel mooi, het nieuwe logo in die kleuren. En daar gaan ze de klasse, hun klas uh, op Le Mans mee proberen te winnen... om überhaupt pu publiciteit te creëren. Ja, ja, ja. Ja. Maar dat is eigenlijk puur publiciteit... Maar dit jaar al? Dit jaar al, Oké, dus dan wordt het toch wel even serieus. En er zit een Nissan motor in. Misschien dus een een Nissan, een, een, ja, maar dat is weer Nissan V8. 8, ja. Weer geleaard. Ja. Nissan ja, ja. V8. Wat, wat, wat, er komt ook een, een gewone, voor ons beschikbare Alpine in 2016. Waar moet we aan denken? In die filosofie met vier wielen en een motortje op de ideale plek. Niet uh, geweldig vermogen en een mooie <tus> kasserie. Wat gaan we zien? Wordt het een retro gedesignde A110? Daar zit ik stiekem op de ja, hoop. Het, het, het, het wordt eigenlijk een interpretatie. Van, van, van de 110 naar de toekomst. Volgende week uh, okay. vrijdag ga ik die auto zien. En dan, uh, ja, dan ga ik, ik ook een... de feedback geven. Ja. Ja. We zijn benieuwd. We gaan even rijden. Dat hebben we gedaan deze week met de BMW 320i. Efficient Dynamics Edition. 100 jaar geleden moest ik op voor mijn rijbewijs. En ik had een rijschoolhouder. En iedereen weet nog de naam van zijn rijschoolhouder. Ja, dat weet u nog. De man die u leerde auto rijden. Of vrouw. Uh, in mijn geval was dat Jos Jos kwam uit Haarlem en Jos was totaal autogek. En hij had dus een BMW 323i als lesauto. Ja, dan ben je 18 jaar oud. De E21 was toen de type aan van de fabriek. Zo'n vierkante BMW'tje met een zescilinder lijnmotor. Dat snoorde dat motortje en dat had 143 pk. Wij zitten nu in de nieuwe 320i Efficient Dynamics Edition. Dan denkt u, oké, okay, dat is dus een zuinigheidsmonster. Ja, dat klopt. En dat is een 320, dus geen 323, maar een 320. Je zou dan denken, er zit een zescilinder lijn 2 liter in. Nee, dit is een viercilinder lijn 1.6. Dus 400cc is erbij uh, gelogen. Maar dat krijgt u dan gecompenseerd in uh, twin power. En dat zijn dubbele turbo's. Dat is lekker. Deze BMW 320i Efficient Dynamics Edition... Het 170 pk. En dan is hij zuinig. Tenminste, op papier is hij hartstikke zuinig. Als je tussen de 80 en de 110 rijdt, in de Eco Pro stand, dan haal je echt 1 op 20. Dat doet hij goed. Zodra je naar boven komt, weg. Afgelopen uit. En dan gaat hij gewoon 1 op 13, 1 op 14 rijden. Wij rijden nu een week met de auto. En nou, 1 op 13,5 is haalbaar. Uh, maar meer dan dat ook niet. Nog één nadeel is dat in die Eco Pro-stand... als je gas geeft, dan duurt het even voordat hij reageert. Hij moet even oppakken. Maar twee drukjes op de knop van de sportstand... en hij verandert ineens in een BMW 323. Ja. Alleen dan is hij niet helemaal meer efficient dynamic. Dan is hij nou gewoon lekker sportief en BMW... Deze is er vanaf net geen 33.000 euro in die Efficient Dynamics-uitvoering. Betaalt u 20% bijtelling als u benzine gaat rijden zakelijk. Want is een benzineauto, naast de 320d. Maar dit is nou weer eens wat anders. Mensen die niet zoveel rijden op benzine mogen rijden van hun baas... willen gaan leasen, ja, die hebben aan deze drie een lekkere auto. Want ontegenzeggelijk kunnen die mannen in Zuid-Duitsland... één ding hartstikke goed, dat is onderstellen maken. Niet altijd fantastisch... Af en toe zijn ze wat hobbelig, die BMW's. Maar deze drie, ja, dit is bang on, jongens. Het is de spijker op zijn kop. Het rijdt lekker, het stuurt goed. Je zit in perfecte stoelen. En merk je dat het een 1600 is? Eigenlijk een 316i? Nee, hoor. Dit is best een lekkere auto. En uh, als u nog rijlessen moet gaan hebben... is vast nog ergens een Jos te vinden die in een 320i EDE wil gaan, uh, gaan rijlessen. Deze schijnpressie kunt u terugvinden op Facebook en Twitter. Eind, eind 2015, de eerste alpins op de show in Frankrijk, hè? In Parijs. Ja, Oktober. eind 2015. Lekker. Ja. Tof en een beetje. Chris Visser, dank je wel voor het... Uh, vrij... ja, en we hopen dat je dat natuurlijk een beetje stuurt naar die oude... 110 toeren. Dat zou mooi zijn. Daar kun je op rekenen. Dat gaat helemaal goed. Dankjewel, Mario Vos, ja. voor jouw verslag van, uh, van New York. We zijn aan het eind gekomen. Volgende week een impressie van een bijzondere Mustang, de GT500 Shelby met 672. Had die strepen, ook blauwe strepen, toch? Had je nog niet gezien dat, dat mijn borsthaar gewoon uit mijn blouse uh, is uh, gekropen daardoor? Ja, daar was ik al bang voor, ja. Tot volgende week. Zometeen het uh, NOS Journaal met Mark Visser... en straks gaan de collega's van Opium verder. Tot volgende week. Volgende week. Radio 1. Het NOS Journaal. De Italiaanse president Napolitano is niet van plan om voortijdig af te treden. En daarmee lijken nieuwe verkiezingen voorlopig van de baan. De president wil de crisis in de kabinetsformatie oplossen... door twee commissies van wijze mannen aan te wijzen. En die moeten dan kijken of er inhoudelijke aanknopingspunten zijn voor een compromis. Tot nu toe lukte de linkse politicus Bersani niet om een meerderheid te vinden. De komiek Grillo, die een kwart van de stemmen heeft, weigert om mee te werken. Bersani op zijn beurt weigerde een handreiking van oud-premier Berlusconi... De onderhandelingen over een nieuwe regering duren inmiddels ruim een maand. De toestand van Nelson Mandela is nog steeds bevredigend. Dat is meegedeeld door een woordvoerder van de Zuid-Afrikaanse president Suma. De 94-jarige Mandela ligt in een ziekenhuis vanwege een longinfectie... maar reageert goed op de behandeling. In Afghanistan zijn opnieuw burgerslachtoffers gevallen. Bij een luchtaanval van de NAVO zouden twee kinderen zijn. NAVO-helikopter ondersteunde Afghaanse militairen in het zuidoosten van het land... Bij de aanval raakten negen burgers gewond en werden negen Taliban-strijders gedood. Door het incident leidt de discussie over de inzet van NAVO-luchtsteun verder op. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazine van de Avro. Hans Smit. Goedemiddag, opium vanuit de uh, Amstelvoyer van Carré. We zitten hier uh, onder de parasol. Want het zonnetje schijnt zwaar boven Amsterdam. Het is wintertijd, maar je zou het niet zeggen. Uh, we gaan, wat gaan we allemaal doen? We koersen naar Vlaanderen. het Ronde, de, de, de, de Vlaanderen van de Ronde moet ik zeggen. Een boek wat Jeroen Wielaert schreef over de Ronde van Vlaanderen, maar dan nou vooral de steden langs de route. Uh, verder gaan we het hebben over um, de Louis-Door en de Theodor. We maken hier de nominaties bekend van die twee belangrijkste toneelprijzen. En ik kon u melden, de genomineerden die zijn nu al blij. Echt waar? Oh, wat fantastisch! Ja, ongelooflijk. Uh, verder Arno Heitema die heeft een boek geschreven over zijn jeugd in Beverwijk. Mondvol Kiezels over een bewolkte jeugd. En uh, uh, Willeke Alberti in de bus onderweg naar Beverwijk. En de live muziek die is vandaag van Tessa Rose Jackson. <tied> All the kings men. Straks uiteraard veel langer, drie nummers maar liefst. En een gesprek, uh, de virtuele vitrine met Robert Alberding-Tijm... en uh, de 80 seconden latent talent en nog veel meer. En we gaan het ook nog even over het werk van Johan van de Keuken. Dat niet te vergeten. Um, Opiumetafro.nl, dat is ons mailadres. U kunt ook twitteren, apenstaart opiumavro of apenstaart Hans Opium. Opiums, culturele nieuwsoverzicht... Het schaatje alleen al is 15 minuten, waard. Ja, Tussen Kunst en Kietje, daar beginnen we mee. Dat AFA-programma heeft de woede van archeologen zich op de hals gehaald. Die menen dat dit tv-programma soms illegale archeologische schatten laat zien en taxeert. Archeoloog Jannik Raschinski Henk. Ergens tussen de archeologische vindplaats en het moment dat ze bij Tussen kunst en Kietje op tafel staan, hebben wij het vermoeden dat iets gebeurd is dat niet in de haak is. En daarom vinden wij eigenlijk dat Tussen Kunst en Kietch die dingen niet op tv moet laten zien. En directeur, en directeur van Tussenkunst en Kitsch, Gerard Brinksma, is het niet eens met de kritiek. Hij zegt dat er wel degelijk controle is op de archeologische voorwerpen. en dat de archeoloog die verbonden is aan het programma. het publiek juist inlicht over wat er wel en niet mag. Als deze discussie van deze week heeft opgeleverd. dat nog veel meer mensen zich nu bewust zijn. dat je niet zomaar overal naar archeologische schatten moet gaan graven. dan lijkt me dat pure winst. Voor zowel de archeologen als voor Tussenkunst en Kitsch. De politie maakte zich deze week ook te vergeefs boos over wat er op televisie te zien is. Het ging ze niet om archeologische voorwerpen, maar om politieuniformen in tv-series. Ze vindt, de politie dus, dat sommige series het imago van de politie aantast... en wil daarom het gebruik van hun herkenbare outfits en logo's kunnen verbieden. In bijvoorbeeld de SBS-serie Dr. Tines komt de agent, gespeeld door acteur Tycho Gernand, er nogal uh, nou, bekijkt vanaf. Ik ben de sukkelagent en er gaan heel veel dingen mis en als het echt echt ernstig wordt of kwalijk of gevaarlijk, dan rent hij weg. Ja, woensdag bepaalde de rechter dat Tigo gewoon zijn politieuniform mag aanhouden. Dat vinden sommige vrouwen dan wel weer jammer. Uh, TV-producenten kregen namelijk van de rechter gelijk. Vrijheid van meningsuiting prevaleerde boven de bescherming van het imago van de politie. En dan nog een uh, Hollands gloriebericht. Peursant, een uh, tentoonstelling van Hollandse meesters in de Japanse hoofdstad Tokio. Die was vorig jaar de best bezochte ter wereld. Per dag trok de expositie in het Tokyo Metropolitan Art Museum maar liefst 10.573 bezoekers. Elke dag precies dat getal, dat weet ik niet, maar in ieder geval, het zijn er veel. Dat maakt het Britse blad The Yard Newspaper deze week bekend, van 48 tentoongestelde... Schilderijen schilderij uit de collectie van het Mauritshuis was vooral het schilderij van Vermeer Meisje met de parel de grootste hit. Ook reden voor de BBC om hier aandacht aan te besteden. One of which is Vermeer's girl with a pearl earring. Which of course is the big draw. The reason it's there is because the museum in The Hague refurbishing Ja, Vermeer's schilderij als een rockster rond de wereld, u hoort het deze BBC journalist zeggen. De schilderijen zijn nu in het buitenland vanwege een verbouw van het museum in Den Haag. Maar dit jaar zijn ze nog in Amerika en vanaf volgend jaar gaat het weer in museum open, weer terug in eigen land. Tot zover het nieuwsoverzicht. Dit is opium. Ja, wie zijn de genomineerden voor de Louis-Door en de Theodor? Dat zijn de belangrijkste Nederlandse toneelprijzen. Dat hoort u vanmiddag hier bij ons. Hier aan tafel Lucia van Heteren. Hoofddocent theaterwetenschappen aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En lid van de theaterjury die onder voorzitterschap stond van Arthur Japin. En onze theaterrecessante Annette Embrecht. Dames, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Lucia, niet de eerste keer dat jij in een jury zit. Hè? Want je, je bent Nee, door volgens de rol mij zit het al mijn vijfde jaar. Ja. Ja, ja. ja, Is er ook een maximum aan die je er op een gegeven moment uitkomt? Zes volgens mij. Zes. Volgens mij mag ik nog één ja. jaar. Ja. Nog even. Over de oogst van dit jaar. Uh, want de genomineerden die we straks bekend gaan maken, dat is een soort eerste lichting. Het kan zijn dat er meer bij komen, toch? Ja, we hebben nog een aantal weken. Dus begin mei maken we uh, de definitieve lijst bekend. Uh -huh. uh, dus we kunnen nog een aantal voorstellingen zien. En? Wat denk je? Komen uh, Ik denk het wel. Ja, okay. ja, denk Goed. Het wel. Uh, uh, Annette, wat is dit voor een jaar uh, uh, tot nu toe? Het theaterseizoen. Wisselend, want je ziet dat er heel veel reprises zijn. Dat heel veel groepen door al die subsidieperikelen... teruggevallen zijn op reprises. En daar gelden weer andere regels voor... of die wel of niet mee mogen doen. Dus voorlopig is het nog niet een jaar waarvan je zegt... dat gaat de boeken in als HET prijzenjaar, denk nee, ik. Nee. Hoe, wat, hoe kijkt de jury er tegenaan? Ja, eigenlijk hetzelfde. Die reprises valt heel erg op... Uh, ik kom vaak in de schouwburg hier uh, en meerdere schouwburgen. En soms merk je opeens, goh, de komende drie weken staan er eigenlijk allemaal voorstellingen die ik al gezien heb. Ja. Ene kant goed, andere kant niet goed. Het is goed dat goede voorstellingen doorgespeeld kunnen worden, zodat zoveel mogelijk mensen het kunnen zien. Minder goed uh, is natuurlijk, ja, het zal iets te maken hebben met minder met de geld. De crisis, om, uh, ja. Met de crisis. Ja. Ja. Ja. Maar betekent dat ook dat een voorstelling die bijvoorbeeld twee seizoenen geleden uh, te zien is geweest, dat die dan al nu alsnog kan meedingen nee, naar de prijs? Nee, nee. dus voor prijzen. Komen ze niet meer in nee, nee, aanmerking? Nee. nee. nee. En, en de jury bestaat natuurlijk uit enerzijds uh, iemand als uh, Arti Chapin, uh, schrijver die heel erg met zijn gevoel naar die voorstellingen kijkt. Klinkt. Anderzijds, jij bent van de wetenschap, je kijkt het ja. natuurlijk op een heel andere manier. Hoe gaat dat in zo'n jury? Uh, het zijn de leukste discussies, denk ik. Ja, uh, nee, serieus. <laughs> je, je kan je eigen ideeën, en dat zijn dan kennisoordelen en smaakoordelen, kun je toetsen aan hoe anderen tegen voorstellingen aankijken. Uh -huh. Dus dat zijn. Ja maar leuke discussies. Ja, uh, uh, Annette, heb jij wel eens in de jury gezeten? Ik zit bijvoorbeeld in de Krekeljury. Oh, ja. Dat is een variant van deze, maar dan voor ja. de beste jeugdtheatervoorstellingen. Ja. Maar het leuke van dit soort uh, prijzen voor de beste acteerprestatie... Mm -hmm. is dat de voorstelling best wel matig kan zijn, maar binnen een redelijke zijn kan iemand ontzettend opvallen... of die hele voorstelling trekken... Of, en dan toch dus genomineerd worden voor een Louis of Theodore. Ja, het, het is natuurlijk toch appels met peren vergelijken, Lucia. Het is appels en peren vergelijken, ja. Dus dat is ook altijd, hè, er ontstaat altijd wel wat uh, rumoer rond... Uh, waarom is die niet genomineerd mm -hmm. en die niet ge genomineerd. Uh, ik heb toch altijd de indruk dat wij uh, het beste theater van uh, de wereld hebben. Yeah. Uh, Michael Billington in, de, uh, in The Guardian heeft dat ooit ook gezegd. Het is alleen zo jammer dat we... Nederlands spreken en dat niet iedereen dat kan zien. Ja. Uh, maar het is soms appelen met peren vergelijken... en dat maakt die discussie uh, soms moeilijk. Ja. Uh, toch leuk. Ja, toch leuk. Laten we niet langer praten. We gaan naar de, de eerste genomineerde. Uh, we zijn gisteren en vandaag, uh, Roos Oosterbaan en ik, op pad geweest... om winnaars thuis en op het podium te verrassen. We beginnen op het podium van de Rabozaal, Stad Schouwburg Amsterdam... gisteravond, even na tien uur. Dames en heren... Dames en heren, mag ik, mag ik even uw aandacht? Um, sorry voor deze on plotselinge onderbreking. Volgens mij is de timing wel goed, want het stuk was afgelopen. Uh, acteurs, ook mijn excuses. Uh, mijn naam is Hans Smit, ik ben presentator van het uh, Afro-radioprogramma Opium Radio. Zaterdagmiddag op radio 1. En wij mogen morgenmiddag de genomineerden bekendmaken voor de theaterprijzen, de toneelprijzen van Nederland. Dus de, de Alekino en de Colombina, die zijn deze week al bekend uh, geworden. Maar de Louis-Dor en de Theodor, zoals die in september zullen worden uitgereikt tijdens de theatergala, daar zijn de genomineerden nog niet van bekend. En daarom ben ik hier. De Nederlandse toneeljury onder voorzitterschap van Arthur Japin wil namelijk graag dat ik hier bekend maak dat genomineerd is voor de Theodor, de toneelprijs voor de meest indrukwekkende, indrukwekkende vrouwelijke dragende rol, Marieke Hebing. Ja! De rol van Elisabeth Vogler in persona. Eh, ik, een kleine citaat uit het juryrapport. Hebing geeft op haar haast onnavolgbare wijze gestalte aan een getroebleerd personage. dat van het ene moment op het andere niet meer spreekt. Zonder tekst verbeeldt ze aanvankelijk alleen maar een lichaam. naakt en kwetsbaar. geleidelijk aan laat ze het gevoel terugstromen. en hoe? Mag ik even eh, voor de radio. even een korte eerste reactie van de. Van de genomineerde? Ik heb het zo koud. Dat ja. <lacht> had ik toen ook al. Ik vind het geweldig. En voor, voor persona dus. Ja. Dus niet voor die... Voor die uh... Sorry hoor, dat ik het zo twee zeg. Valt dat tegen? Ik, voor dat eerste stuk. Nee, voor, allebei. Voor persona. Voor persona. Nou, ik vind het knap om met één ja. woord een nominatie voor een Theodor te krijgen. En weet je om wie ik dat te dank heb? Aan deze vrouw, Carina Smulder. Die van mij praat. Die Theodor-nominatie is ook voor haar. Ik hoor het haar zeggen. wordt vervolgd. Ja. We terug hier in de studio van Opium. Uh, ja, Marike Hebink, uh, ze zegt zelf uh, voor, voor persona. Want het is een combinatievoorstelling. Hè. Na de repetitie, schuine persona, streep, ja, Het zijn uh, twee voorstellingen uh -huh. die eigenlijk als dubbelbil op de avond zelf uh, getoond worden. Ja. Uh, waarin ze uh, twee rollen vervult. In de eerste... Uh, uh, een actrice en in de tweede ook een actrice... maar een actrice die uh, gestopt is met praten en met spelen. Uh, en Ivan van Hoven heeft... Uh, de regisseur. Uh, regisseur mm. heeft uh, gekozen om die twee uh, voorstellingen naast elkaar te zeggen... Ja. omdat ze onderling natuurlijk verwantschap hebben. Ja. Even, even, is het uh, uh, Annette een nominatie? Ja, het is zeker nominatie. een nominatie waardoor. Als ze in het tweede deel begint, dan ligt ze eigenlijk als een gemarmerd lijk ligt ze op die tafel. En langzaam, door dat spel, komt dat bloed daarin. En, dan, en ze worden ook echt gegeesteld, die vrouwen. Mm. In, die, in dat tweede deel, storm en regen. Je ziet de hele toneelmachinerie losgaan. Ja. En dan blijven die daar magistraal overeind. Ja. Oké, okay. we gaan uh, terug naar de Rabozaal voor de tweede genomineerde. Ik heb, uh, zoals u ziet, ik heb, uh, twee boeketten bij mij. Want... <tie> De Nederlandse toneeljury maakt bekend dat ook genomineerd is voor de Theodor Carina Smulders. ook hier een citaat uit het het gaat dus over om de rol Alma in persona ook het juryrapport al uh, citeert uh, al dus uh, Smulders schittert als de jonge verpleegster van een gevierde actrice. Waar de actrice niet meer spreekt, praat Smulders personage 100 uit. Het publiek wordt deelgenoot van haar intiemste gevoelens... en is getuige van haar overrompelende uh, reactie op het moment dat ze wordt verraden. Van begin tot eind hang je aan, aan haar lippen. En ook nu even voor de radio, een eerste reactie. Ja ik, euh, ja, ik ben vereerd en ik, euh, nou ja, ik wil graag euh, Marieke... Ik, als als Marike niet al genomineerd was, zou ik haar bij deze nomineren... omdat zij elke avond naar mij luistert. goed. goed. Ja, is echt ja. nog, nog even kort, uh, morgen dus in Opium Radio... de andere genomineerde. Ik wens u nog een hele fijne avond en uw douche. Ja. Bedankt. Ja, het was hartstikke koud uh, gisteravond uh, in de Rabozaal. in een uh, decor dat heel veel uh, water bevatten vandaar. Dus dat, uh, dat kou. Uh, um, even over deze... Uh, ja, dat Annette. is een symbiotische rol. Hè? Dat hmm? noemen ze Karineus zelf ook wel. wel. De ja. een kan niet zonder de andere. Ze halen bij elkaar trauma's naar boven. En waar Carina als verpleegsters dus honderd uit praat... en, en uh, driftig wordt, maar ook ontzettend geraakt wordt. Op een gegeven moment is uh, Marieke haar tegenpol. Die begint dus heel zwijgen. Dus het is spannend straks, want ze zijn nu straks ja, in deze wedstrijd elkaar concurrenten. Ja. Terwijl ze eigenlijk samen een team zijn. Dus of ze moeten hem samen winnen, ja, of samen verliezen, ben ik bang. Ja. Uh, Lucia, het, het feit dat de jury twee actrices uit eenzelfde voorstelling nomineert. Wat ja. zegt dat? Er zijn presidenten, herinner ik me nu opeens... Uh, Ria Eimers en Bert Luppes. Uh, die zaten ooit ook en alle twee genomineerd... voor de rollen die ze vervulden in één voorstelling. Mm -hmm. We hebben hele discussies gehad omdat. Uh, die, wat je ze net zegt, die twee rollen die zitten zo aan elkaar vast. Dat je, en ze zijn elkaars tegenpolen ook voor een gedeelte. Dus je kan de een bijna niet zonder de andere nomineren. Hm. Nou heeft uh, Marike heeft die, die Theodor ook wel eens gewonnen. Die is ook ja. al meerdere keer genomineerd geweest. Vorige, vorig jaar nog zelfs, als ik me niet vergis. Ja, vorig jaar nog, ja. ja. Uh, uh, voor Carina Smulders is het de eerste keer. Ja. Speelt dat nog een rol bij het beoordelen van een prestatie? Of iemand al eerder die prijs heeft gehad? Nee, eigenlijk kijken we echt puur naar de prestaties. Aha. en uh, Het zal misschien uh, zijdelings de tafel komen, maar het zal nooit doorslaggevend zijn. Hmm. Nee. Hoe, hoe kijk je er tegenaan, Annette? Uh, ja, vorig ik... jaar was er een beetje een kleine rel over, omdat Pierre Bokma voor een bijrol was ja. genomineerd en niet voor een hoofdrol. En toen werd gezegd: Ja, hij, hij heeft al alles gewonnen, weet je? dat is zo'n aparte categorie. Maar daar is me toch nu wel weer op teruggekomen. Je, je moet gewoon iedereen nomineren die gewoon uh, topklasse is. Die een ja, uh, buitencategorie ja. is. Ja. Ja. Dit is een, ook een terechte nominatie? Deze nee. twee sowieso? Of, ja. ja, zonder meer. Heel spannend. Heel spannend. Dan uh, gaan wij naar de laatste nominatie voor de Theodor. Oh, is fantastisch! Oh, dat vind ik fantastisch nieuws. Je wil het natuurlijk eigenlijk als acteur niet, omdat je... Probeert Natuurlijk altijd je eigen koers te varen. Omdat je altijd denkt, ja, dat is appelen met peren vergelijken. En, uh, maar uiteindelijk is het natuurlijk ongelooflijk fantastisch om erkenning te krijgen. En uh, is het ook iets waar je altijd van droomt. En, dus ja, het is heel tegenstrijdig. Maar ik ben er heel blij mee. Ja, en wie is dat dan? Nou, dat was Halina uh, Rijn vanuit Curaçao, waar ze even geniet van de vakantie. Ze kreeg een nominatie voor haar rol van Nora... in het uh, gelijknamige stuk van Hendrik Ipse bij ook toneelgroep Amsterdam. Drie actrices ja. van toneelgroep Amsterdam, Lucia. Ja. ja, dat is een probleem. Hebben jullie aandelen? Nee, of... nee. Ja? Nee. nee, het is wel uh, opvallend, zeker dit jaar. Uh, we hebben gewoon een topgezelschap. Uh, niet ten nadele van alle andere gezelschappen, want dit is een lijst van drie en we hebben natuurlijk een veel langere lijst over de tafel laten gaan. Ja? Maar ja, het is opvallend. Ja. Ik zou even het juryrapport uh, even een citaat hier uit. Uh, Rijn bouwt de transformatie van Nora als kindvrouw, die de wereld naar haar probeert te zetten tot de omgang met de totale afbreuk van die wereld minutieus op. Dat is een van haar beste rollen tot nu toe. Annette, wat vind jij daarvan? Ja, ze steelt echt de show in Nora. Hoor. Ze speelt daar een shopverslavende vrouw. Eigenlijk op het oog een heel oppervlakkig type... En dan gaat ze steeds meer die diepte in. En wat Halina enorm goed kan, is dat lijkt bijna gewoon heel natuurlijk te gaan. Dat ze situaties heel snel kan keren. Uh -huh. Met een lachje, dus eerst is het heel dreigend. En dan zie je haar even lachen. En dan denk je, hé, hey, daar is niks aan de hand. En vervolgens kan het weer ernstig worden. En dan maakt ze er weer een spel van. En die schakelt zo snel. Uh -huh. En zo subtiel. En dat doet ze bij Nora uh, ja, subliem, denk ik wel. Ik denk wel echt dat het een van haar beste rollen ooit is. Ja, ja. Onderscheidt zij zich van andere actrices in Nederland? Of is dat uh, te veel Ja, natuurlijk. Ze, heeft, ze heeft iets heel erg uh, organisch. Hè? Dat is echt iemand die, die moet op het podium staan. Er wordt wel waar ik zeg dat ze heel vrij is op het podium. Hè? Mm -hmm. Dat ze heel, ja, op een bepaalde manier dierlijk sensueel is op het podium. Um, ja, ik vind daar wel... En nou ja, deze Nora maakt ze ook echt wel een moderne Nora van. weet je, Dat het een, een vrouw is die eigenlijk een beetje op de portemonnee van de man leeft. En ogenschijnlijk gelukkig is. Mm -hmm. um, ze, ze was er heel blij mee, dat hoorden we net ook al. Maar ze vertelde nog even verder. Ja, ik ben wel heel erg trots op die rol. En uh, Het is zoveel tekst en zoveel verschillende overgangen en ontwikkelingen die je moet neerzetten. En het heeft ook een hele grote komische kant. En ik denk dat ik dat nog niet zo heel vaak heb mogen laten zien. Dus het betekent voor mij heel erg veel, ja. Ja, uh, de komische kant... Uh, de komische rollen worden die sowieso wel uh, uh, ook genomineerd? Uh, nee. ja. ja, die worden ja. wel genomineerd. Maar dat blijft altijd een discussie. Hè? Er wordt altijd uh, gedacht dat spelen moeilijker is... dan spelen En dat is een misvatting. Het is ongelooflijk moeilijk om een komedie te spelen. Mm -hmm. En als je in zo'n tragisch stuk, wat dit stuk toch wel is... Uh, af en toe ook uh, de lichtheid kan laten zien... dan uh, ben je een klasactrice. Ja, ja. Is, is Halina Rijn ook de afgelopen jaar gegroeid, Annette? Dat je zegt, van, het is, het is een mooi moment. Ik denk dat ze nu wel ook door uh, Thibaut Delpeut geregisseerd is. En dat haar, haar dat enorm heeft geholpen. Want ze is natuurlijk heel vaak door Ivo van Hoven geregisseerd. Maar nu door een jonge uh, regisseur die nu debuteert in die grote zaal. Ik denk dat dat er heeft geholpen. Mm -hmm. En over die komische rollen, deze week zijn ook de bijrollen bekendgemaakt, hè? de nominaties voor de bijrollen. En daar zit Paul Erkoy in, Notebene in Chekhovs De Kersentuin, wat eigenlijk een tragicomedie is, maar die is genomineerd voor zijn timing en zijn komische spel op het toneel. Ja, ja. Dus het wordt ook... Uh, het wordt erkend. Het gezien. wordt erkend en gehonoreerd. Goed, um, uh, Halina werd overigens ook al eerder he, ge genomineerd he, voor de Theodor. Dus niet de eerste keer. Nee, ze heeft de Columbina gehad, maar nooit de Theodore gehad. Nee. Wel genomineerd voor ja. Livinia en Rauw Siert Electra. Ja, ja, ja, ja. ja. Um, Dan gaan wij, uh, stel ik voor, uh, over... Want dit zijn dan de drie uh, genomineerde dames. Tussen uh, Marieke Hebink, en, uh, Carina Smulders en Halina Rijn. En in september wordt dan bekend welke van deze drie. Of misschien komen er nog meer bij. Dat kan dus, zoals Lucia net zei, eh, welke eh, maken kans op die, eh, die Theodore. Laten we kijken naar de heren, de Louis-Door, dus de, de, de belangrijkste eh, eh, dragende mannelijke rol. Eh, wa, wa, was dat lastig kiezen, Lucia, voordat we naar de genomineerden gaan? Uh, was lastig kiezen, maar we hadden toch ook wel een duidelijke consensus. Ja. Goed, uh, we gaan naar de eerste genomineerde, uh, Roos Oosterbaan, op pad. Hi. Hallo. Hallo. Kom binnen. Eigenlijk oh, heb ik u ja. onder valse voorwenselen hebben we afgesproken. Oh, god. Want uh, ik heb een bloemetje voor u. Oh, dat is fijn. Weet <laughs> u waarvoor? Nee, geen idee. Geen idee. Ik ben genomineerd. W wat? Waarvoor? Voor de looie Door. Nou, ja, zeg. Dat... <laughs> Dat is heel, heel bizar, dankjewel. Wat Maar het is voor My Society. Tien. Ja, dat vind ik wel heel fijn. Maar ik ben wel heel trots op die rol namelijk. Ik vind het ook misschien wel een van de beste rollen die ik gespeeld heb. Want u heeft natuurlijk vorig jaar gewonnen. Ja. Zit er een soort verschillende rollen? Dan denk ik, nou ja, ik verdien deze misschien nog wel meer. Nou, ik weet wel dat ik de rol in My Society... dat was eh, tot nu toe, zeg maar, eigenlijk toch wel een beetje voor mij... Het, het, het, waarin alle dingen bij elkaar kwamen. En alle dingen die ik voor mezelf de laatste tijd gedaan heb. Uh, die vonden hun, hun uh, vervolmaking. tussen aanleg steeds in die rol. Dus dat. Uh, ja, maar ik kan niet gaan zeggen dat het liever voor dit of liever voor dat. Ik ben nu al hartstikke trots dat ik, dat ik hiervoor genomineerd ben. Het is, het, is, het is geweldig. Ja, een blij Heen van Heijden. Hij is de eerste genomineerde voor de Louis Door dit seizoen. Hij krijgt de nominatie voor zijn rol als Lex. in Mighty Society 10. Um, en vorig jaar won hij de Louis D'Or, dus twee jaar achter elkaar. Ja, dat kan natuurlijk, hè? Ja, dat kan. <laughs> dat, dat blijkt kan. dat ja. dat kan, ja. Ja. ja. wat vind jij daarvan, Annette? Ja, hij was vorig jaar ook nog voor twee rollen genomineerd. Dus hij zit in zijn flow. Ja. Dus die man, uh, en deze voorstelling, ik heb hem ook gezien, Mighty Society 10. En dan speelt hij eigenlijk een man die een beetje afzichtelijk is. Want het is een oudere westerse sekstoerist in Thailand. Uh, mm -hmm. En hij heeft net een hartaanval gehad. En hij ligt op een bed, eigenlijk al bijna verdood. En ik vergelijk het een beetje met dat het een, een soort dier is... wat al dood is en wat in één keer tot leven komt... en al zijn levensenergie eruit pest om de grond te gaan tollen. En dan wil je toch... Je, je gunt hem de dood, die man. Want je vindt hem afzichtelijk. En toch wil je alles weten van hoe ver het zo heeft kunnen komen. En die dubbelheid is heel fascinerend te zien. Oké, okay, de eerste genomineerde was dat Hein van der Heijden... voor zijn rol in Mighty Society Team. We gaan naar de tweede genomineerde voor de Louis Door. Echt waar? Nou, van harte wat ontzettend geweldig. Dat wist ik Dank helemaal niet. Je Dank je wel. Dank je zeer hartelijk. Weet u ervoor? Ik denk de verleiders, want dat is de, de, eigenlijk de enige die ik uh, tot nog toe op toneel heb gebracht. Ja, dat klopt. Het is verwacht. Nee, totaal niet. Nee. Wilt u een quote uit het juryrapport lezen? Ik pak even een bril. Het vakmanschap van deze acteur is in alle handelingen voelbaar. van het kleinste gebaar tot de extreemste uitvallen, al dus de jury. Maar... Ik weet niet of het waar is, maar... Uh, Waarom zou het niet waar kunnen zijn? Uh, over jezelf kan je, dat, kan je dat verder niet zeggen. Je bent niet degene die in de zaal zit, maar je bent degene die het, die het uh, moet uitvoeren. Ja, dat was dus de tweede genomineerde acteur Pierre Bokma. Die is al, al vaker genomineerd geweest vorig jaar uh, nog voor een, uh, een uh, Arlequino. Een bijrol en nu dus uh, voor zijn rol als vijs in de verleiders Casanovas van de vastgoedwouden. Annette, wat vind je van deze nominatie? Ja, ja, ja, terecht. Hij speelt die rol ook nog echt over de top. Hè? Hij manipuleert zowel zijn medespelers op het toneel als het publiek. Hij doet ook even nog iets. Hij vertelt iets over dat hij zelfs een keer een schnappel voor het bouwfonds heeft gedaan. En ja. hij maakt ons daarmee een beetje binnen. de Met Scholten. Ja, ja, met Gijs Scholten. Dus, en hij manipuleert. En als er iemand kan manipuleren op het toneel en in het leven zelf ook, dan is het Pierre Bokma. Oké, okay, dan gaan we naar de derde nominatie. Op straat in Amsterdam vanochtend een kerstfest genomineerde voor de Theodore. Carina Smulders. Loopt daar met haar kind en man. Vet ja. Het ja. ja. gaat hier ja. om jou. Oh. Okay. Het punt is namelijk dat uh, niet alleen uh, je vrouw dus genomineerd is voor de Theodor, nee. maar uh, dat jij, Vetja van nu hebt, je bent genomineerd voor de Louis nou ja, ontzettend leuk. <laughs> en ik was al zo trots <laughs> op Carina. Dat, dat is dus voor Macbeth, dat had je waarschijnlijk wel dan gedaan? Nou, nou, nou dat had ik ook niet gelijk gekoppeld, maar ja, dat wat goed, wat leuk. Ja. Want het is toch alweer... Ja. En ik zal je voorlezen wat de jury daarover gezegd heeft. Deze ja. Macbeth in de regie van Johan Simons is angstaanjagend en in in-your-face theater. Van Uwet speelt de wanhoop onzekerheid, het geleidelijk transformeren tot dader met volle overgave. Zijn spel vergt een twee uur durende krachtinspanning... waarin hij geen moment verslapt of de controle verliest. Nou ja, wat een mooie woorden. Ja, dank daar word ik alleen maar stil van. Zet het leuk. Ja. Okay. Ja, wat goed, joh. allebei. Ja, ik was namelijk al heel blij gisteren. En dat... Nou, wat geweldig, wat leuk. Ja. Ja. Dus de bloemen zijn er voor jou. Voor mij. Ja, kijk dit graag. Voor Mooie bloemen. Vind je, ja, Vond je het <laughs> gewoon ja, Dit vond ik wel de meest verrassende nominatie. Omdat hm. ik zelf deze Macbeth. Dat is een hele woeste, uh, bloederige Macbeth. Ja, Macbeth is vaak bloederig, maar goed. En hij speelt eigenlijk een wild beest. Dus hij had voor mij misschien eerder nog een sportprijs kunnen krijgen voor deze. Bij, <laughs> want hij gaat daar wel te keer, te keer, te keer. Ja, ja. Fysiek is het enorm uitputtend. Ja. Uh, maar goed, ik vind het een verrassende okay. nominatie. Ja, is er veel uh, discussie over geweest? Niet. Nee, eigenlijk. Het leven is verschrikkelijk. Dit verhaal is verschrikkelijk. En die moet alle grenzen laten vallen. En dat doet hij voluit. Okay. Goed. Nou, we, no we feliciteren alle genomineerden. En maken dus ook bij deze bekend dat die prijzen op het Theatergala... in september op 15 september worden uitgereikt. Opium zendt het ook uit. Ik dank uh, Lucia van Heter, lid van de jury... en uh, Annette Enbrechts, onze theaterrescent, voor jullie toelichting. Bij deze keuze. Graag gedaan. Dat was in koor. Dank. Opium gaat door zo dadelijk naar het journaal van drie uur onder andere... met de voorstelling Paradijs. Opium. Avro. Radio 1 en de strijd om de schaal. Oh, dat is Ja, Ja, ja, ja.